Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee schilderijen in het Mauritshuis blijken geen echte Rembrandt te zijn. Dat is vastgesteld met de hulp van nieuwe technieken. Ja, Jammer, uiteraard. En je hebt liever wel drie Rembrandts, maar we wisten het al wel een beetje. We neigden al naar... Maar nu weten we het zeker. En zeker weten is ook goed. Ja, zegt de directeur van het Mauritshuis. De werken komen wel uit het atelier van Rembrandt... en zijn waarschijnlijk geschilderd door een leerling of een medewerker. Het is niet gek dat mensen lang dachten dat het zijn eigen werk was... want zijn krabbel staat erop. Rembrandt geeft een handtekening, zijn eigen handtekening... op een werk dat niet van hem is. Maar dan verkoopt het makkelijker. Ja, dus je weet nu ook veel beter hoe de... Praktijk in zijn werk ging. Over een derde kunstwerk zijn er ook twijfels, maar daarvan weten ze nog steeds niet zeker of het een echte is of niet. Sinds Israël geen noodhulp meer toelaat in Gaza, kampen steeds meer mensen met ernstige honger. Vorige maand werden bijna 4000 kinderen in het ziekenhuis opgenomen omdat ze ondervoed waren. Dat is bijna twee keer zoveel als een maand eerder. Volgens de VN kampt de Gazastrook waarschijnlijk met de ergste humanitaire crisis sinds het begin van de oorlog. Goeie kans dat je straks nog minder rente over je spaargeld krijgt, de de Europese Centrale Bank heeft voor de zevende keer in de jaartijd de rente verlaagd. Die rente was heel hoog om de hoge inflatie tegen te gaan. Maar in veel Europese landen is die inflatie alweer flink gedaald. En in Terneuzen hebben de eerste fans zich al verzameld voor de Passion. Er worden vanavond zo'n 6.000 mensen verwacht bij het tv-evenement waarbij het paasverhaal wordt verteld. Deze zeeuwen zijn er al vast. We gaan niet ieder jaar, maar we, dit is de eerste keer dat we gaan. Omdat het natuurlijk lekker dichtbij is. Maar we hebben het altijd van begin af aan gevolgd. Ieder jaar weer. Wat betekent deze? Deze passion voor jullie? Uh, ja, vooral ook het thema van ik ben bij je. Dat, ja, je. Je weet dat er toch gewoon iemand altijd nog bij je is. ook al ben je alleen, er is altijd iemand bij je. De twee lopen vanavond mee. Op dit moment zijn de repetities in volle gang. Het weer, veel wolken en op veel plekken regent het wat. In Zeeland is er af en toe zon. Morgenochtend in het Noordoosten regen. In de middag vrijwel overal droog. En er is af en toe zon bij 10 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen de hoek en Amsterdam sloten door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is vijf minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, Een echte zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 I start over Op 106.9. ZFM. Iets zit van de jongens in ons, die nergens om vroegen, die niet wilden weten wat zwart was of ik. Ik heb tranen gelogen, zo gedaan en tenslotte tevreden, de licht uitgedaan.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 You're the I'm uh -huh.